Verschillende partijen in de Tweede Kamer pleiten al langer voor een grens van 18 jaar. Aanleiding voor het CDA om zich bij hen aan te sluiten is het toenemende aantal jongeren dat te veel drinkt. De ChristenUnie is blij met wat wordt genoemd het voortschrijdend inzicht van het CDA. De VVD spreekt van een opmerkelijke draai. Het personeel van autofabriek Netcar legt vandaag het werk twee uur lang neer. Ook de komende tijd zijn er werkonderbrekingen. De vakbonden zijn ontevreden over het uitblijven van een sociaal plan. Daarin moeten afspraken komen over een vertrekregeling... voor de werknemers van Netcar. Volgens de bonden komt moederbedrijf Mitsubishi toezeggingen niet na. De fabriek in Born moet mogelijk eind dit jaar sluiten. Netcar en Mitsubishi voeren gesprekken met bedrijven over een overname. Maar het is nog onzeker wat eruit komt. Er werken 1500 mensen bij Netcar in Born. De leider van het Vrije Syrische leger wil het liefst zo snel mogelijk een grote militaire aanval openen tegen het regime. Hij sprak tegenover de nieuwszender Al Jazeera de wens uit dat VN-gezant Kofi Annan zijn vredesmissie als mislukt zal verklaren. Daarmee zouden de opstandelingen vrij zijn om de strijd tegen president Assad weer op te pakken. Het Vrije Syrische leger zegt zich nu aan het zespuntenplan van Annan te houden. Gisteren stelde een commandant van het Vrije Syrische leger een ultimatum: Assad moet zich voor morgen 11 uur aan het staart het vuren houden. Anders zouden ook de opstandelingen het bestand opzeggen. In Nigeria is een Duitse gijzelaar bij een mislukte reddingsactie van het leger om het leven gekomen. De man werd sinds januari vastgehouden in de stad Kano... door een terreurbeweging die banden heeft met Al-Qaeda. Het is niet bekendgemaakt hoe de man is omgekomen. Of bij de mislukte bevrijdingsactie ook terroristen... of Nigeriaanse militairen zijn gedood, is onbekend. De terroristen eisten dat een islamitische vrouw... die in Duitsland wordt vastgehouden... in ruil voor de Duitse man zou worden vrijgelaten. Het weer vanmiddag bewolkt en kans op buien. Het is 16 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen vooral in het oosten bewolkt en af en toe een bui. In het westen breekt s middags de zon door. Het wordt dan een graad of 16. Awb Verkeersinformatie, files op de A2, Maastricht richting Eindhoven... bij knooppunt naar Heide, 2 kilometer. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij Numansdorp, 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A58 van Tilburg naar Eindhoven... tussen Moergestel en Best. En de N301 Barneveld-Almere is in beide richtingen... bij de brug over het Nijkerkanaal afgesloten. De oorzaak is een ongeluk.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Hallo. Ja, Hallo. ja ik kan je wel lachen, maar ik heb niks omgegooid. Bewijs het maar. Ja, dat hebben we bewijzen. Waar? Waar? Getuigen. Waar? Ja, jongens of meisjes die een agent uitschelden of een lipstick stelen uit de winkel, die lopen onherroepelijk tegen bureau Halt aan. Ze moeten dan schoffelen in het platsoen, maar ze leren ook excuses aan te bieden. Aan tafel in de gesleutjes van Halt. Vandaag maken, maakt u de jaarcijfers bekend. Ja, wat valt daarin op? Het meest opvallende is dat uh, niet zozeer de jaarcijfers... maar vooral dat halt steeds meer op gedragsbeïnvloeding zit. Dus juist niet meer dat prikken, maar vooral uh, ook het excuus aanbieden... aan het slachtoffer, de schade vergoeden, et cetera. En daarnaast uh, uh, ook dat ouders worden betrokken. En dat is een heel belangrijk compliment, juist om de gedrag te beïnvloeden. Tien jaar lang was luitenant-kolonel Marcel de Haas... in een conflict verwikkeld met zijn werkgever Defensie. Hij voelde zich het slachtoffer van vriendjespolitiek. Vandaag heeft hij gelijk gekregen en daarom is hij hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u een uur geleden gaf u een persconferentie in Den Haag. Heeft u daar ook verteld dat u een schadevergoeding heeft gehad? Ik heb inderdaad gezegd dat er compensatie is verleend. Dat stond ook in de brief van de secretaris-generaal destijds. Dus dat is bekend. Er is, een, zo heet dat dan in de juridische termen, een vaststellingsovereenkomst gesloten. Nou ja, we praten er straks over verder. Ja, een geliefde die je iets laat doen dat je eigenlijk niet wilt. Een chef die de complimentjes zo geraffineerd uitdeelt... Uh, dat hij de collega's krijgt waar hij ze wil hebben. Ja, We worden gemanipuleerd of we doen er zelf ook aan mee. Ronald Sieker, u schreef een boek over manipulatie... met een handleiding om uh, te herkennen en er wat aan te doen. Heeft u uh, vandaag al iemand ontmoet of gezien waarvan u dacht... ja, manipulatie. Ha. In lichte vorm natuurlijk altijd en overal. Al is het maar dat op het moment dat je hier bij wijze binnenkomt... en vriendelijk iedereen gedag zegt... is er een grotere kans dat het gesprek prettig voorloopt dan wanneer je hier bot en uh, eigen oh ja. rijd binnenkomt. U had eigenlijk heel naar willen doen tegen ons, of niet? Enorm. Oh ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. maar dat is nog een onschuldige vorm. Dat is de onschuldigste variant. Nou, over de minder onschuldige varianten praten we zo meteen. Cultureel Nederland lijkt zich te hebben verzoend... met de bezuiniging op cultuur. Zo niet Martijn Sanders. Als oud-directeur van het Concertgebouw... en als voorzitter van het Holland Festival geldt hij als ja, cultuurpaus, mag ik wel zeggen. Welkom. Dank u wel. Oh. Uh, op dit moment bent u bezig met de lobby om Den Bosch en Eindhoven... tot culturele hoofdstad van Europa te maken. Ja, dan zit u eigenlijk gewoon in de rol van artistiek ondernemer. Dat is eigenlijk precies zoals staatssecretaris Zelstra het graag ziet, lijkt me. Um, ja, als, ik denk dat we dat cultureel ondernemerschap eerder hebben uitgevonden... dan meneer Zelstra ervan gehoord heeft. Maar dat gold dan vooral het concertgebouw waar ik vroeger zat. Onze dichter bij de dag is vandaag uh, Frits Kriens. Zijn uh, gedicht hoort u tegen drieën. Heeft u een vraag of een opmerking? Ga dan naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, we gaan eerst naar de tennisbaan van Roland Carros. Waar onze eigen favoriet Robin Haase speelt tegen Oesni. Edwin Peek, vertel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Robin Haase heeft zojuist de eerste set verloren met 6-3. Hij kwam al heel snel achter met 5-1. Kreeg daarna alweer kansen om uh, terug te breken in de wedstrijd. Dat deed hij ook. Had ook in de laatste uh, game ook nog kansen om de, de partij weer gelijk te trekken in de eerste set. Dat lukte net niet. Dus die eerste set is verloren gegaan met 6-3. En ook in de tweede startte hij eigenlijk weer net wat stroever. En uh, heeft hij zijn service alweer ingeleverd. Dus het gaat niet heel goed met hem. 6-3 achter, 1-0 achter. En nu heeft hij wel weer kansen op de service van Jusny, de, de Rus. Maar die is ervaren, is dat vooral heel goed te spelen met een goede voorhand en een backhand waar Robin Haase maar moeilijk antwoord op heeft. Succes daar, ook met kijken. We gaan praten over de jaarcijfers van HALT met Inge Sleutjes. Mevrouw Sleutjes, uh, ja, u zei net al, wij zijn eigenlijk veranderd... van uh, mensen laten prikken, dus papier laten prikken... en naar gedragsverandering. Uh, wat we vaak horen de laatste tijd is jongeren die heel veel drank gebruiken... en dan problemen veroorzaken. Heeft u daar veel mee te maken? Ja, heel veel gevallen vinden van uh, strafbare feiten... vinden plaats tijdens het uitgaan. Jongeren die hangen op straat, maar ook met name van uh, huis naar de stad en naar de, van de stad weer naar huis terug... op de, de zogenaamde looproutes of de fietsroutes. En die komen veelal behalve terecht vanwege baldadigheid en uh, openbare orde... Delicten. Ja, en wat voor, vanaf wat voor een leeftijd ziet u ze dan bij u verschijnen? Nou, uh, haltdelicten zijn altijd tussen de 12 en 18 jaar komen er jongeren bij halt. En met name vanaf een jaartje of 14, 15 uh, zie je een enorme toename van uh, uh, jongeren bij ons. Ja, en ook van alcohol alcohol. En dus net wat lager, ouder. Ja, net ja. wat ouder, o, dat ja. gelukkig wel. Ja. Want er wordt ook steeds gezegd dat jongeren steeds op jongere leeftijd veel gaan drinken. Ziet u dat ook al? Uh, in de cijfers zien wij dat uh, niet niet terug, nee. nee. Nou is vandaag het voorstel van het CDA... Het, de verkiezingen komen eraan, ik zeg het er maar even bij... dat de alcoholverkoop uh, verhoogd moet worden in leeftijd van 16 naar 18 jaar. Is dat iets waar u als HALT een mening over heeft? Nou, wat wij vooral belangrijk vinden... is dat je jongeren leert om met alcohol en drugs om te gaan. Dus dat ze een je hebt een keuze voor je gedrag. Dus het feit dat er alcohol en drugs zijn, dat er middelen zijn... waaraan je kan vergrijpen, dat is zo. Maar je hebt daar een keuze in om daar wel of niet aan mee te doen. Hm. En wat je heel vaak bij jongeren ziet, is die groepsdruk die dan toeneemt. En dat proberen we juist, dat, daar proberen we jongeren bewust van te maken. En wat doen jullie dan daar? Uh, nou, bijvoorbeeld door voorlichting te geven op scholen hierover. Jongeren bewust te maken van de effecten van groepsdruk. Maar werkt dat? Want dat is toch net zoiets als gewoon een les krijgen... en dan uiteindelijk s'avonds op dat feestje doorgaan met waar je mee bezig was? Ja, je probeert in ieder geval, we beginnen daar, maar op het moment dat er ook daadwerkelijk overlast is, dan gaan we actief aan de slag met die groepen. Dus dan kan je bijvoorbeeld met ouders opvoedingsondersteuning geven om de, om de problemen bespreekbaar te maken. Maar ook met jeugdgroepen zijn we dan heel actief aan de slag. Van, hé, hey, jullie veroorzaken overlast. Wat is hier aan de hand? Weet wat er gebeurt. En ja. dan... Hebben. En het feit dat, stel dat die leeftijd dan omhoog gaat, zou dat helpen of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Ja, wij denken dat het met name zit in het beïnvloeden van de jongeren, dat ze weten waar ze, waar ze mee bezig zijn. Ja. En, uh, en het, het zou kunnen helpen, maar het is dan met name ook heel erg die, uh, het bewust worden van de jongeren wat het eigenlijk is en waarom dat wel of niet goed is. Oh, wat zieker is dat ook, manipulatie? Ja. Het is invloed uitoefenen. Ja. Want in feite heb je natuurlijk een heleboel manieren... om invloed op je omgeving uit te oefenen. En dat kan goed gericht zijn. Dat kan ook goed te, voor de ander zijn. En op het moment dat je het echt invloed uitoefent... en het is slecht voor de ander en goed voor jezelf... dan is manipulatie. Ja. Overigens zijn dronken mensen vaak heel manipulatief. <lacht> oh ja? Dat is echt waar. <lacht> we ook wel naïef daarin, uh. hoor, want daar kijk je makkelijk doorheen. Ja, we vragen hey. hoeveel jongeren zijn er bij Halt geweest... het afgelopen jaar? Uh, meer dan 17.000. Haltstraffen hebben we uitgevoerd... Ja. En dat zijn er minder dan de jaren daarvoor, viel ons op. Ja, dat klopt. Dat is in lijn met uh, de dalende cijfers van jeugdcriminaliteit in Den brede. En komt dat dan omdat jongeren braver worden? Uh, dat zou kunnen zijn, ja. Of doen ze zulke erge dingen dat ze niet meer bij HAL terechtkomen... maar meteen uh, bij uh, justitie? Ja, we zien wel in de hele keten... wordt gezien dat er dalende criminaliteitscijfers zijn... in de jeugdstrafketen. Uh, dus uh, uh, daarover... Kan ik geen uitspraken doen? Nee, maar daar bent u wel benieuwd naar, denk ik, toch? Uiteraard, ja. ja. Van zijn ja. ze nou zo braaf geworden of worden ze nog criminelen? Dat maakt ja. voor u ook nogal uit, toch? Ja, ja, we zouden ook heel graag zien dat uh, dat, dat verder wordt onderzocht. Ja. Wat moet je gedaan hebben als jongen om bij Utrecht te kunnen? Uh, een heleboel dingen kan je hebben gedaan. Uh, bijvoorbeeld winkeldiefstal is een van de belangrijkste. Uh, is een groot uh, strafbaar feit. Maar bijvoorbeeld ook schoolverzuim. Op het moment dat een jongere veel veel te spijpelt, kan hij ook bij hal terechtkomen. Oh ja. Dan is het meer iets later dan niet te doen. Daar komt het dan op neer. Ja, ja want schoolverzuim is een, een hele belangrijke indicator... voor uh, het verlaten van school. En uh, daar hebben we de leerplichtwet voor. Nou, ja. Dat is dus heel belangrijk dat jongeren op school blijven... en dus ook uh, daadwerkelijk hun schoolcarrière afronden. U noemde net ook al een heropvoeding van jongeren. En u bent ook vorig jaar begonnen met een, een project waarin jongeren die agressief zijn naar ambulancepersoneel en andere hulpverleners, om die te leren dat dat anders moet. Laten we even luisteren naar een voorbeeld. Dat is een fragment uit de pas uitgezonden tv film Doodslag. Theo Mase die krijgt in de rol van de ambulancebroeder daar te maken met agressieve jongeren. Wat zullen we nou doen, Kom die auto's dus uit, joh. Dus kom op, we moeten nou bevallen. Nee, jij moet uitstappen en de jongen helpen, man. Kees. Oh ja, kom maar, jongen. kom maar, alsjeblieft. Dus er staan moeders en de baby's en dan weer, man. Dat is normaal, man. Dat is normaal, jij doet het niet normaal, man. Jij doet het niet normaal, man. Ja, dat klinkt heftig. Ja. Dit soort jongeren komen ook bij Utrecht. Nee, met name de jongeren. Wij, wij vinden vooral dat het uh, moet stoppen bij in de kiem smoren. Van, uh, van agressief gedrag tegen medewerkers met de publieke taak. Ja. En uh, dus met name de lichtere gevallen, dus de verbale geweld... met name zou bij ons terechtkomen onder belediging van een ambtenaar in functie. Ja, dus een jongere die op straat een agent heeft uitgescholden... of een ambulancebroeder. En dan komen ze bij u en dan? Um, dan krijgen ze een haltstraf, een passende haltstraf. Um, daarin wordt de, de haltmedewerker gaat als dus een gesprek aan met die jongere en zijn ouders... Uh, over wat er eigenlijk is gebeurd. En uh, daarnaast moet de jongeren ook een excuus aanbieden aan het slachtoffer. Dus de politieagent die is beledigd, een jongere moet excuus aanbieden. En dat vinden wij ook heel belangrijk. Want juist daarin herstel je die relatie. Want een politieagent kan heel bang worden... van uh, telkens maar weer agressief gedrag uh -huh. meemaken. Ja. Maar u dwingt ze als het ware om een excuus aan te bieden. Is dat dan wel een echt excuus? Uh, wij bereiden ze voor op, dus wij gaan eerst in gesprek. En pas op het moment dat we denken, ja, nu gaat er excuus worden aangeboden. En vaak is de ouder daar ook heel erg bij betrokken. Dus die dient ook aanwezig te zijn. Dan, uh, uh, dan, dan zie je dat het wel effect heeft. Ja. Want opeens is dat jongetje, dat, dat, dat, de agressieve jongen... die heeft geroepen, hé, hey, uh, vervelende rotagent. Dat valt dan nogal gezegd, Licht gezegd. Licht gezegd. Ja. Uh, die is dan opeens de, de puber van 14, die met een rood hoofd zegt... Uh, Sorry, meneer. Ja, maar dat is dan voor die agent fijn, want die ziet dan ja. opeens... nou ja, degene die zo agressief tegen mij was, is maar een klein jongetje. Maar voor die jongen? Ja, dat is dus ook het leereffect. Want opeens heeft de agent een gezicht. En is het niet meer een uh, individuele, gezichtloze instantie... en dan is het opeens gewoon een mens of een vader van een van je vrienden. Marcel de Haas, u bent zelf uh, luitenant-kolonel. Als je dit hoort, denkt u dan ook van... nou, nah, dit vind ik maar slappe hap. Gewoon uh, militair regime erover, hupsakee. Nou ja, kijk je hebt tegenwoordig ook een uh, soort pre-militaire vormingen op uh, vmbo's, hè, mbo's. En uh, die zijn geloof ik erg succesvol. Uh, die dienen natuurlijk om uh, mensen te krijgen in de krijgsmacht. Maar ondertussen krijgen die jongeren een flinke discipline opgelegd. En uh, dat werkt heel goed uit. Ja. En dan, heb, dan ben je preventief bezig in plaats van achteraf. Ja, mevrouw is dat een idee? Dat doen wij ook. Ja? Oh, ja. Dus je <laughs> ja, alles. Ja, wij, uh, wij zijn er wel verantwoordelijk voor uh, het bestraffen van. Maar natuurlijk vanuit je expertise ga je ook voorkomen van uh, uh, jeugdcriminaliteit. Ja. Nou is het wel een beetje het politieke klimaat dat zegt... ja, het is allemaal leuk hoor, praten met die jongeren en, uh, en, en ze een beetje heropvoeden. Maar dat moet gewoon niet. We stoppen ze gewoon in kampen en heropvoeding. Moet u daar tegen strijden als bureau HALT? Of wij moeten strijden tegen heropvoeding? Nee, tegen politiek die zegt dat wat u doet, dat het maar soft gepraat is. Ja, ik geloof, daar, ik geloof dat niet. Ik nee, maar als denk we dat, dat zeggen, ja, dan, uh, uh, dan denk ik, dat is niet zo. Want ik, heb zelf, ik zit zelf bij haldafdoeningen en ik zie gewoon wat er gebeurt. En ik zie dat de jongeren gaat nadenken over zijn gedrag. En dat dat klein begint. Je begint met een klein delict, maar het gaat vaak een carrière van criminaliteit. Het begint klein. Dat moet je bij jongeren meteen in de kiem smoren. En als je klein begint, dan zie je gewoon aan tafel... Je ziet gewoon de jongere opeens denken... Oh, is het dat, is dat erg dat ik heb geheeld? Hm. En je ziet ook dat de ouder en de kind met elkaar in gesprek komen. Want de ouder zit erbij. En opeens zegt die vader van, ik wil gewoon niet dat je dat doet. En, maar hoe kunnen we dat nou samen gaan oplossen? En wat zit hierachter? Nou, en dan zie je gewoon dat je op een, met, de, met deze interventie kan je wel ervoor ja, zorgen. En, maar voorkomt u dan ook echt criminaliteit? Kunt u dat ook aantonen als de politiek tegen u zegt... nou, uh, we vinden het maar soft wat u aan het doen bent? Wat, Kunt u dan zeggen van, nee, kijk, dit, dit voorkomen wij? Ja, wat is het alternatief? Nou, Jeugdkampen. Een, een jeugdopvoedingskamp, daar ja. hebben we al diverse politici over gehoord. Voor iemand die een lippenstiftje heeft uh, gestolen, een jeugdkamp. Ik denk, ja, het begint daar. Uh, um, en we beginnen klein. En op het moment dat er echt grote delicten plaatsvinden... dan heb je het echt over de reclassering, dan heb je het over het Openbaar Ministerie... dan heb je het over de jeugdgevangenissen. Maar we proberen dat juist te voorkomen. Ja. Moet u tegen, tegen de stroom in, wat dat betreft, met uw aanpak? Moet u het meer verdedigen dan, zeg, tien jaar geleden? Um, nou, dat, dat geloof ik niet. Nee. Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Juist omdat we er ook juist veel meer met ouders betrokken... en dat we excuus aanbieden dat we schade vergoeden. Heel erg op het leereffect zitten. Meneer Sanders, zou cultuur een grote rol kunnen spelen... als het gaat om uh, dat ja. soort jongeren aanpakken? Ja, er zijn er fantastische experimenten in uh, gedaan. In amsterdam uh, Is Dat waren... Uh, Marokkaanse andere jongeren. die in, een, in Amsterdam West. Een achterbuurt. Uh, maar wel heel virtuoos bezig waren. met allerlei urbane sporten. En met ballen, met, uh, met, met, met rolschaatsen en dergelijke. Dus ze gingen met de regisseur. Maar ook met criminaliteit. En de, de jongens en meisjes die zijn bij elkaar gezet. Er is een theaterregisseur opgekomen. en die voorstelling heeft Broadway gehaald. Oké. Okay, en ik ben daar een keer geweest. Uh, Uitnodiging van de, van de toenmalige directeur Gerard Cornelissen. En daar zat je aan tafel. Er was ook een restaurant bij. En dat restaurant werd weer gerund. Door die jongens en die meisjes zelf. En bij iedereen die bij ons aan tafel kwam. Kreeg ik het achtergrondverhaal te horen. Die, en die heeft dat, dat en dat gedaan. Als en, ik dat zo hoor. Ik denk dat ze ongelooflijk veel aandacht nodig hebben. En ik denk dat er ongelooflijk veel verveling is. En mensen zich... Gewoon kapot vervelen en daarom de spanning zoeken van het jatten van een lippenstiftje. En als je een alternatief kan aanbieden, dan denk ik dat je heel veel bereikt. Is dat zo, mevrouw Sleutjes? Verveling? Verveling speelt, ja. Op, op straat hangen. Denken van, oh, wat gaan we vandaag doen? Maar. Ja. Ja, je ziet ze toch hangen? Ik, bedoel, ik woon vlakbij het Vondelpark. Als het een beetje weer is, je, men verveelt zich een ongeluk. En men maakt dus een ongeluk. Ja. Ja. Straks gaat hij verder praten. Um, Martijn Sanders, u hoorde hem al. De cultuurpaus van Nederland. Hij maakt zich grote zorgen over nou, de artistieke nou, kaalslag nou, nou, in nou, ons land. Nou. Hij protesteert. Maar ik, blijf hem, ik blijf u gewoon rustig zo noemen. Maar u mag straks uitleggen waarom toch niet. Ik stuur naar Halter als u niet uitkomt. We gaan het eerst even hebben over de cultuur van vriendjespolitiek... bij het ministerie van Defensie. Marcel de Haas... Uh, na tien jaar bent u eruit met het ministerie van Defensie. Uh, u was verwikkeld in een arbeidsconflict. Eigenlijk niet een gewoon arbeidsconflict, maar eentje bij Defensie... waar u de cultuur van vriendjespolitiek aan de kaak stelde. Nu bent u net bij minister Hiller geweest, begrijp ik. Wat heeft hij tegen u gezegd? Want u heeft deze zaak gewonnen natuurlijk. Ach, gewonnen? Wat is gewonnen? Uh, de minister uh, uh, heeft nou, in, inderdaad is de, erkend dat de zaken die ik jarenlang heb aangekaart uh, zo waren zoals ze zijn. He, er is tien jaar eigenlijk vanuit Defensie, nou het komt eigenlijk op neer, gezegd dat ik een fantast was. En, uh, het ja, was ook wat niet zo. zei u die tien jaar? Uh, kunt u dat nog even uitleggen? Ja, maar laat ik dan vervolgens ook even zeggen wat de minister wel heeft gedaan. De minister heeft mij uh, het uh, ereteken van verdiensten uitgereikt als blijk van erkenning. Uh, voor mijn bijdrage aan het uh, Nederlandse defensiebeleid, uh, als uh, destijds auteur van de Nederlandse Defensiedoctrine. Grote bijdrage aan interne en externe uh, veiligheidsbeleid. En uh, mijn internationale reputatie als gezondkundige. En um, uh, dat is formeel uitgereikt in een uh, plechtigheid uh, daarnet. Dus uh, nou, dat is een mooi blijk van erkenning. Was er ook een excuus? Um, Eigenlijk wel, in de brief van de secretaris-generaal van Defensie... van december jongsleden. Uh, daar werd opgenoemd wat die externe commissie heeft bekeken. En uh, daarin staat dat uh, het Defensie spijt... dat ik jarenlang onzorgvuldig ben behandeld. Ja, Zijde de minister dat ook nog even tegen u? Dat heeft hij met zoveel woorden inderdaad ook wel gezegd, ja. Waarschijnlijk heeft u... Uh, dat ereteken ook mede daarom gekregen. Want uw bijdrage zit er dus ook in dat u dat verderfelijke systeem... van vriendjespolitiek aan de kaak heeft gesteld. Nou, dat zijn uw woorden, maar... Uh, maar wat vindt u daarvan? Vindt u dat zelf een bijdrage? Ja, ik heb eigenlijk gedurende die tien jaar uh, heb ik altijd gezegd van uh, het gaat niet alleen om mij. Er zijn een heleboel zaken bij de Defensie. Vorig jaar zijn er uh, met name via de Volkskrant een flink aantal naar buiten gekomen. Ook bij het marinebedrijf, uh, DMO. Um, uh, ja, en ik heb hier een uh, politicus naast me. Dus ik, uh, ik, ik verwijt dan ook uh, de politici dat ze eigenlijk tien jaar lang, uh, althans wat mijn zaak betreft niet zo gek veel hebben gedaan. De vaste Kamercommissie-Defensie heeft het meestal uh, aangehoord... en wel eens een vraag gesteld aan een bewindsman. Ik moet zeggen, vorige bewindslieden, uh, de staatssecretaris Van der Knaap... die natuurlijk al een, een dubieuze reputatie had met de zaak Spijkers. En ook Jack de Vries, uh, die hebben het ook uh, op loop laten En Van der Knaap die heeft zelfs uh, naar de Kamer gezegd... van nou, uh, de haast die overdrijft schomelijk en haalt er van alles bij. En nu blijkt dus, met die externe commissie... dat wel degelijk mijn belangrijkste punten uh, gehonoreerd... Hij en dat er dus wel degelijk sprake is van onzevuldigheid. Ja, naast u zit, u noemde het al, Kamerlid Jasper van Dijk. Wat, wat vindt u er nou van als u dit hoort? En ook eigenlijk een soort, ja, toch wel even een puntje van aandacht voor uzelf. Ja. Ik hoor het inderdaad. Nou ja, allereerst uh, moet ik uh, de heer De Haas uh, gewoon feliciteren dat hij na al die jaren uh, gelijk heeft gekregen. En dat Defensie dus ongelijk had. Als je de lijst ziet met punten waarop de heer De Haas allemaal gelijk krijgt van deze commissie, dan is dat zeer indrukwekkend. Defensie heeft hem structureel tegengewerkt de afgelopen jaren. En het bewijst maar weer dat er veel meer een onafhankelijk toezicht moet komen om die doofpot van Defensie om die uh, beter te bewaken. Had u daar niet meer aan kunnen en moeten doen? Uh, daar kan je altijd meer aan doen, uh, dat is waar. Aan de andere kant zeg ik ook in alle bescheidenheid... dat ik uh, vorig jaar uh, veel aandacht heb besteed aan misstanden in Den Helder... die meneer De Haas net zelf noemde. Uh, andere zaken zijn natuurlijk, de zaak Spijkers is heel bekend. Uh, wij als SP hebben constant gezegd... zorg dat er onafhankelijk toezicht is bij Defensie. Want het moet, uh, er moet geen enkele aanleiding zijn om dit soort manipulaties mogelijk te maken. En in die zin uh, steun ik de heer De Haas zeer. En, en ben ik ook benieuwd welke acties het ministerie nu gaat ondernemen... om er nu voor eens en voor altijd vanaf te zijn. Ja. Gaat, ja, wat denkt u als u dit hoort, meneer Deijs? Heeft u vertrouwen in dat het gaat veranderen nu? Nou, kijk, ik, ik, weet, ik moet inderdaad wel zeggen... het was natuurlijk geen kritiek op uh, de heer Van Dijk. Uh, ik weet dat hij en ook uh, Angelien IJsing van de PvdA... en Wazile Hartsje van D66 en Kees van der Stuyf van de SGP... dus dan zie je het ook dat het dus breed is, en links en rechts... Uh, dat die jarenlang die zaak hebben aangekaart. Maar uh, mijn kritiek in algemene zin is wel... Uh, dat als je ziet dat, als ik het niet alleen maar ben... maar ook de nationale ombudsman... Uh, een autoriteit die zelf door de Kamer is ingesteld... als die een vernietigend rapport uitbrengt over defensie... en dat dan uh, de vaste Kamercommissie in meerderheid... en dat was de oude coalitie, zegt van, we doen er niks mee en dat pas na mediaberichten, bijvoorbeeld bij u en in de Volkskrant, in het AD... vervolgens de Kamer en de minister wel wat gaan doen... dan vind ik dat ernstig uh, als een rechtsstaat niks doet... als zelfs een hoge autoriteit als de ombudsman dat wel zegt. Ja, ja, ga, wat gaat Defensie ermee doen? Nou, in die zin... Uh, misschien kunt u de Kamerbrief nog even aan mijn retourneren. Ja, we bekijken hier dezelfde stukken. Uh, in die zin uh, moet ik wel zeggen, en de journalisten zeiden dat uh, uh, net ook... We hebben dezelfde stukken, gelukkig. Ja, um, Dat scheelt weer. Ja. Um, nou, kijk, aan de ene kant... Zeg, uh, uh, uh, de journalisten zeiden ook... er staat meer niet in dan wel. Dat ben ik met ze eens. Uh, en er staat ook in... maar er zijn geen integriteitsschendingen geweest in deze zaak... Nou gelukkig krijgt de Kamer ook uh, heeft nu ontvangen geanonimiseerd het rapport van die commissie en daar hou je een heleboel integriteitsschendingen uit hoor. Uh, bijvoorbeeld het feit dat ik uh, uh, uh, een functie in Moskou niet gekregen heb omdat een kolonel tegen een generaal wat ledigst over mij zegt. Dit staat allemaal in, in de conclusies ook van de, van de secretaris-generaal van Defensie. Vervolgens functies op de Nederlandse Defensieacademie niet gekregen om hetzelfde, omdat ook weer iemand iets ledigs had gezegd. Maar het meeste dat vond ik nog wel en dan zie je ook dat dit soort Defensiemensen, ook belangen van andere departementen schaden Dat uh, bij een uh, laatste keer voor de functie uh, Moskou in 2010... dat er beweerd werd vanuit de Lambog personeelsorganisatie... dat ik een conflict had met onze ambassadeur in Moskou. Nou, ik kon het uitstekend vinden met die man. Die krijgt altijd mijn publicaties. Uh, ik sprak hem wel eens. En uh, toen heb ik hem gewoon gebeld... Nou, dat stuit dan in tegen zeg maar, het protocol, maar ik hou van eerlijk en direct zaak doen. En de man viel ongeveer van zijn stoel van ja. een verbazing. Als ik dit nou hoor, meneer De Haas, dan begrijp ik één ding echt niet. En dat is? Nou, dat u daar nog wil werken. Want um, u blijft daar werken. De persconferentie ja. vond daar plaats. Dan ja. ga je toch weg. Nou, je kan ook zeggen van weggaan is natuurlijk de makkelijkste optie. Aan de andere kant, kijk, er zit natuurlijk ook een positieve kant aan. Ik heb het merendeel van de tijd uh, altijd werk kunnen doen in het verlengde van, nou ja, zeg maar, mijn, mijn, mijn expertise, het Nederlands Veiligheidsbeleid. Ja, maar u moet daar ook naar de koffieautomaat lopen en met collega's en, ja. en, en dat soort dingen. Nou, u moest eens weten vorig jaar toen de boel naar buiten kwam in de media hoeveel steun van collega's ik gekregen heb op mijn eigen instituut en ook uit den landen. Omdat zoveel mensen dit soort dingen hebben meegemaakt. Ze zijn ook de dupe van ja, ja. Nou, het Even, is natuurlijk meer verder dan vriendjespolitiek. Het is een het is manipulatie. We, we hebben nou, hier ook iemand die te gast over manipulatie. Meneer Sieker, als u dat verhaal zo hoort van meneer Haas, u kent het natuurlijk niet helemaal. Is het dan mogelijk om weer terug te keren in de organisatie waar je echt gemanipuleerd bent geweest? En dat ook erkend is door die organisatie? In theorie is het mogelijk. Ik heb wel eens gezien, en ik weet inderdaad nou, niet, alleen, niet helemaal wat over deze situatie. Ik weet er helemaal niets over. Nee. Dus ik kan er niks inhoudigs over zeggen. Maar uh, ik heb wel andere situaties meegemaakt. Van het zijn krokkelruiders. Het zijn mensen die in een conflict binnen een grote organisatie zijn gekomen. Het kan dat je terugkomt. Maar dan moet je wel echt. Uh alles effen en weer helemaal goed met elkaar door een deur kunnen. Want in de praktijk zie je toch dat als er onderhuidse spanningen zijn. Het is ontzettend makkelijk om te pesten. Het is ontzettend makkelijk om iemand binnen het functioneren de voet dwars te zetten. Al is het maar om functie eisen te stellen die gewoon niet haalbaar zijn... waardoor je toch weer negatieve rapporten over iemand uit kunt laten gaan. Ja. ja. Nou, meneer De Haas wil geen klokkenluider genoemd worden, hè, meneer De nee, Haas? Nee, vind ik een rot woord. Ja, maar u bent het toch... Nou, dat weet ik niet. Laten we gewoon zeggen dat uh, ik een integere medewerker ben... die uh, dwarsgezeten is. En uh, ik, dit heeft ook alles, en dan komen we bij Utrecht, bij de EO... met uh, waarden en normen te maken. En dat is ook waarom ik in mijn eigen soort persberichtje... wat ik aan journalisten, maar ook aan de vaste commissie... defensie uh, uh, van de Tweede Kamer heb gestuurd. Kijk, nu is er min of meer wel duidelijk dat uh, in deze zaak... in het begin, dan ging het om de functie Moskou... dat uh, uh, diverse generaals en kolonels in een interne juridische... Procedure, bestuursrechtenprocedure, valsheid in geschriften hebben gepleegd. Nou, En daarvan vind ik nu dat de minister, dan wel door druk van de Kamer... strafrechtelijke vervolging moet instellen. Waarom? Niet uit wraakzucht, want dat doen wij gisteren natuurlijk niet. Maar het gaat om een voorbeeld stellen. Want wil je dit soort dingen aanpakken... dan moet je dus, de, net wat de heer Van Dijk heeft gezegd... de integriteitsorganisatie verbeteren. Die moet extern moet daar druk op komen en niet intern. De PNO-organisatie, de, PNO de toewijzing, daar geldt hetzelfde verhaal voor, vriendjespolitiek... maar ook ja. als je nu een voorbeeld zou stellen door... in dit geval waarbij de bewijzen duidelijk zijn... dan laten ze dat nu maar uitleggen voor de rechter. En er worden inderdaad mensen strafrechtelijk vervolgd... dan heeft dat een duidelijke boodschap naar de komende generaals en kolonels... van laat ik dit maar niet meer doen. Nee, want... Nog even naar SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Wat gaat u hier nu verder mee doen met deze, uh, ja, zeg maar deze uitkomst... Ik ga een reactie vragen van minister Hille. Eh, precies zoals meneer De Haas zegt, het, de, de Tweede Kamer eh, die moet hier eh, natuurlijk eh, ook zijn oordeel over vellen. Nou, ik ben het volstrekt met hem eens. Het is nu duidelijk dat er valsheid in geschriften is gepleegd. Dat meneer De Haas structureel is tegengewerkt. Dat wordt nu onderkend. De vraag is hoe gaan we nu voorkomen dat dat in de toekomst nog meer gebeurt? Eh, het het, het doofpot-aspect wat bij Defensie eh, al te veel aanwezig is, dat moet het ministerie van Defensie die zou er zelf alles aan moeten doen om nu uh, een, een, met een schone lijn te kunnen beginnen. Ik zou zeggen, zie dit als een kans. Uh, en, en ik zal, uh, ik zal uh, dat aan de minister voorleggen. Volgens mij is dit de gelegenheid om schoonschip te maken. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie horen we waarom Martijn Sanders, oud-directeur van het Concertgebouw, bang is voor artistieke kaalslag in Nederland en, met, en over wat hij wil met de steden in Brabant. En we gaan u inwijden in de geheimen van manipulatie, daarover heeft Ronald Sieker een boek geschreven. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Joris Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. De Italiaanse regering stelt 2,5 miljard euro beschikbaar... voor de wederopbouw van het aardbevingsgebied. Een deel van het geld komt uit een verhoging van de benzineprijs. Dat moet 500 miljoen opleveren. De rest moet komen uit bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De Tweede Kamer is verdeeld over het idee om de leeftijd... waarop jongeren bier en wijn kunnen kopen, te verhogen naar 18. Er zijn evenveel voor- als tegenstanders. Lange tijd was er een meerderheid tegen zo'n verhoging... Maar niet meer nu het CDA ook een voorstander is. De partij is van standpunt veranderd... vanwege het toenemend aantal jongeren dat te veel drinkt. De man die vorige maand in Brussel een buscontroleur... zo zwaar mishandelde dat hij overleed... is in afwachting van zijn proces vrijgelaten. Hij mag onder strikte voorwaarden thuis de rechtszaak afwachten. De familie van de overleden buscontroleur... zegt dat ze via via moesten horen van de vrijlating. Na de dood van de controleur lag het openbaar vervoer in Brussel... dagenlang plat... En de politie heeft vannacht in West-Brabant invallen gedaan... in een onderzoek naar synthetische drugs. In Bergen-op-Zoom werd een drugslaboratorium ontdekt. Zijn twee mannen opgepakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB verkeersinformatie Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... staat verder bij de afrit Den Dolder 4 kilometer. Dat komt door een gestroomde vrachtwagen. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Martijn Sanders. Over wie kort geleden wat, uh, kort geleden wat reuring ontstond, omdat hij als artistiek leider meer zou verdienen dan de balken en de norm. Als oud-directeur van het Concertgebouw en voorzitter van het Holland Festival maakte hij zich grote zorgen over de artistieke kaalslag in ons land. En voor luitenant-kolonel Marshall de Haas is het vandaag een blijde dag. Vandaag is er een eind gekomen aan een tien jaar lopend conflict met zijn werkgever Defensie. Ineke Sleutjes van Bureau Halt is hier ook. Die spraken we de afgelopen half uur over de opmerkelijke daling van het aantal jongeren dat bij Bureau Halt een taakstraf krijgt. En Ronald Sieker gaat ons zo uitleggen hoe je manipulerende collega's en familieleden kunt ontmaskeren. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u hashtag didd of ga naar onze website. Dit Ronald Zieker, naast mij ligt een dik boek met de titel Manipulatie van marionet tot regisseur. Lijkt wel een zelfhulpboek. Hm. Wat, wat is nou precies manipulatie? In feite is het een vorm van invloed uitoefenen. En dat doen we allemaal. Dat doe je gewoon, zoals ik daar straks al zei, van door vriendelijk binnen te komen... of op de kleine manieren, zoals als je iets van iemand wil, eerst een kopje koffie aanbieden. Dat kun je subtieler doen. Je kunt je erin bekwamen om de knoppen bij andere mensen in te drukken... waardoor ze precies de juiste gevoelens of reacties krijgen die jij graag wil. Maar dat hoeft niet per se kwaadaardig te zijn. Want op het moment je echt gaat manipuleren... dan ga je de ander zo beïnvloeden dat het in zijn nadeel is... en in jouw voordeel. Ja. En dat is gradueel, want dat kun je doen van heel licht... van wat we allemaal wel eens doen, tot aan ernstig... waarbij je eigenlijk aangifte zou moeten doen. En wat is, wat is allemaal wel eens doen? Wat doen we allemaal wel eens? Um, smoesjes vertellen, een leugentje om best wel... Uh, de kleine dingetjes inderdaad zorgen dat als je iets van iemand wil... dan weten we allemaal dat het handiger is... om eerst even een gesprekje met iemand aan te knopen... Of eerst iemand even een kopje koffie aan te bieden, ja, de, de, bijvoorbeeld. Er ho, wordt mij hier net een kopje koffie gebracht. Doe maar, Haal maar weer weg. Nou, we gaan zo kijken wat de dame van wat, u wil. De dame die het bracht, wat hij wat van mij wil. Ja, uh, nou, laten we eens even luisteren naar een voorbeeld van hoe het uh, op de bedrijfsvloer mis kan gaan. Humor in bedrijf. Laat daar een stukje over horen. Op die cursus dus, heb ik geleerd, ik moet een gevoel van veiligheid creëren. Anders komt de feedback niet aan. Dus ik wil eigenlijk even checken, even toetsen. Uh, Anja, voel jij je nu veilig? Nee, helemaal niet. Nou, maar, wat is er maar Wat is er nou weer voor gedoe? Je kan toch gewoon zeggen, ja, ik voel me veilig en dan kan Jeze, ik je feedback geven veilig. en dan uh, kunnen we weer verder. Zal ik jou eens een beetje feedback geven? Nou ja, geef jij mij maar eens even feedback. Kijk okay. feedback. Hans? Ja, man, ik ja? heb het gevoel dat jij helemaal geen sfeer van veiligheid kan creëren. Nee, ik, ik kan geen sfeer van veiligheid creëren. Ik, ik zou geen sfeer nee, van veiligheid creëren. Dat kan jij niet. Nee. <laughs> <laughs> oh, dat zie ik. Wie, wie manipuleert hier nou wie? Dit is gewoon in feite rechtstreeks tegen elkaar ingaan. Dat is op zich helemaal nog niet zo moeilijk. Nee. Um, maar die man probeert wel die vrouw iets te laten zeggen... wat ze eigenlijk niet wil zeggen, maar ze doet het gewoon niet, hè? Inderdaad. Dus het lukt niet zo. En zij zou bijvoorbeeld terug hebben kunnen komen... zo één stapje subtieler, met iets als van... nou, ik vind dat je deze keer al beter lukt... om een gevoel van veiligheid te creëren. <lacht> <lacht> Terwijl <lacht> ze dat geeft, helemaal niet vindt. Nou, dan geef je iemand in feite een compliment... maar je zegt indirect ook dat het hem al de vorige keren niet gelukt is. Nee. nee. Is het iets wat we al van af aan doen? Ja. Sterker nog, van jongs af aan Prima. zijn we eigenlijk uh, zijn we nog het meest op onszelf gericht. Ik bedoel, een kind heeft geen enkele andere mogelijkheid om de wereld te beïnvloeden... dan gewoon te zorgen, te, nou ja, in eerste instantie, huilen of krijzen om aandacht te genereren. En eigenlijk leren we juist als volwassenen dat het op een gegeven moment ook tegen ons kan werken. Hm ik noem een voorbeeld in mijn boek van op een gegeven moment was ik bij een buffet en dan zag je de jongste kinderen zag je gerijd op afrennen en meteen een bord volraden en die iets oudere kinderen die wachten even af van doen het gaan de volwassenen ook al ik zorg dat er twee tussen mij zijn die begroeid van anders word ik aangesproken of dan wordt iemand boos op mij en zo weer we dat gedrag in feite een beetje onder controle te houden. Ja, dus we leren daarmee sociaal wenselijk mee om te gaan. Precies. Uh, maar vervolgens beschrijft u in uw boek wel een hele lijst van, van vormen, van manipulatie. Dus we leren het niet helemaal af. Nou ja, je ziet dat iedereen zijn eigen overlevingsstrategie krijgt. En dat kan zijn door oprecht met andere mensen samen te werken. In feite investeren in de ander. En ervan uitgaat als je zelf eens hulp nodig hebt dat die persoon ook in jou investeert. Ja. Maar je kunt ook zeggen van nou ja, ik haal alles van die ander naar mij toe en ik geef niks terug... Dat is in feite meer een soort parasitaire overlevingsmanier. En daar kunnen sommige mensen een heel eind mee wegkomen. En die worden ook heel goed om te vermijden dat dat tegen hun gaat werken. U bent bedrijfsarts geweest. Onder andere, ja. U heeft dus heel wat gezien, denk ik, op, ja. op dit vlak. Ja, absoluut. Er is een verhaal dat heeft mijn boek niet gehaald. Het werd zo dik, ik moest uiteindelijk gaan schrappen. Uh -huh. Maar het verhaal over hoe ik voor het eerst echt in dit onderwerp verzeild raakte... dat was in mijn eerste week als bedrijfsarts. En ik had daarvoor in de psychiatrie gewerkt, naar allemaal spannende dingen geschoten, afdelingen. En dan zit je plotseling in je spreekkamer, zit je te kijken of mensen wel griep hebben en of ze twee of drie weken thuis moeten zijn. Nou, dan krijg je iemand tegenover je gewoon met zijn arm in een mitella van de trap gevallen in het grips. Ja, joh, hoe lang moet het gifst erop blijven? Nog zes weken. Nou zie ik je over zes weken wel terug. Ja. En dan ging ik toch eens even voor mijn raam staan. Dat was heel handig tegenover de bushalte. En bij de bushalte zag ik die man aanroepen en ging die mitraga eraf. <lacht> en begon hij aan het gips te trekken. En trok hij het gifst eraf, en dat ging in de prullenbak. Oh, Toen ja? van ah, even aan die armkrabben. Daar was ik aan toe. <lacht> Dus en toen dacht ik van, volgens mij gaat dit werk interessanter worden dan ja, ik ja, in eerste instantie Absoluut. dacht. En voortaan bij iedereen met de uh, arm in grip sloeg u er heel hard op, of niet? Ja. <laughs> Om te kijken of het wel klopte. Ja. Nee, maar je gaat wel op een andere manier kijken. Je gaat gewoon meer dingen checken. Ja. Dat wordt verrassend weinig gedaan, dingen checken. Maar u zegt ook in uw boek van, uh, het is heel belangrijk, en u geeft ook een schema, dat je uh, waar je ook zit, in welke organisatie, dat je dat herkent. Dat mensen jou proberen te manipuleren. Maar als je nou uitgaat van de goedheid van de mensen, ja, misschien een beetje naïef, maar. Ja, dan, dan ben je daar toch helemaal niet mee bezig? ben je dan heel dom? Uh, dan ben je er inderdaad niet mee bezig. En dat is feest voor degene die wel manipuleert. Laten we wel wezen, het merendeel van de mensen... wil gewoon op een prettige manier met elkaar omgaan... en daar helemaal niet mee bezig zijn. Maar maar één manipulator in een groep van twintig werknemers... en de hele afdeling kan onderuit gaan. Ja, want dat heeft zoveel invloed. Ja, je yes. ziet ook vaak dat als er één zo iemand op een afdeling is... dat daar de manager tachtig procent van zijn tijd mee bezig is. Ja. Martijn Sanders, u heeft veel ervaring in het werkende leven wel eens met manipulerende mensen maken gehad? Of zelf gemanipuleerd? Nou, ik denk dat eigenlijk iedereen wel uh, manipuleert... in de lichter of uh, sterkere vorm. Wat doet u? Uh, Wat deed u? Ja, kijk, het feit dat je autoriteit hebt... u uh, uh, had het net zelf over cultuurpauze en hoe lang ik er niet gezeten had en zo... dat is al een vorm van manipulatie. Daarmee ja. maak je van andere mensen die je collega's zijn... Uh, in zekere zin uh, net een beetje minder, want die hebben misschien net wat minder ervaring, en dat wordt op tafel gelegd. Maar eigenlijk daarmee... is het uw beroep. Het is wat uw beroep, je? want u moet dingen binnenhalen. Zoals aankomende tijd wilt u hè, Brabant uh, moet culturele hoofdstad gaan worden van Europa. Volgens mij ontkom je er dan niet aan om dag in dag uit te manipuleren. Ja, maar ik, ik hield wel van de definitie van de manipulatie die net werd uh, gegeven. Dat is namelijk, het gaat eigenlijk uit van een zero sum som, hè? Van datgene wat, wat ik meer heb, heeft een ander minder. En wat wij nu met Brabant proberen, is dat iedereen er meer aan heeft. Zo probeer, dat, dit zo, dit is, dus is ook manipulatie, hoor. <laughs> nee, dit, is een, dit is een hele handige manier om uw vraag te beantwoorden. Nee, ja. <laughs> oh, dat is zeker. <laughs> uh, wat, wat, wat kun je leren, uh, als je je boek leest of nou, goed naar je luistert... Wat, wat kun je leren om, be, om beter te herkennen en om te gaan met manipulatie? Ja, in feite dat. In eerste instantie herkennen beginnen met de allereerste alarmbel. Nou, vervolgens heb ik... Uh, maar wat is de allereerste alarmbel? Stel, meneer Sanders, die komt bij mij en die wil... Uh, ik, ik heb iets... En hey, waarom uh, heb je nou nog steeds mee als Nou schrijven? ja, oké. Okay. <laughs> meneer De Haas. Meneer De Haas, Laten ja, we die, die als voorbeeld ja. nemen. Die heeft ook ervaring hiermee. Stel, uh, meneer De Haas wil iets van mij. Ik ben de baas op Defensie en ik wil dat niet. Precies. Nou, kijk. Het allereerste is, vaak is er in een... Interactie is een soort reciprociteit. Ik bedoel, iemand komt hier en kan zijn eigen verhaal vertellen. Je hebt programma, worden we allemaal beter van. Niks aan de hand. Nee. Op het moment dat die reciprociteit verstoord wordt, dan begint het mis te gaan. En een van de eerste alarmbels, zoals die op beschrijft, is bijvoorbeeld als je je op een gegeven moment afvraagt: waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Oh ja. Waarom heb ik ja gezegd, terwijl ik van plan was nee te zeggen? Waarom heb ik deze persoon heb ik hier toestemming voor gegeven, terwijl ik normaal gesproken anderen daar nooit toestemming voor geef? Dat je uitmerkt van: ik was van plan om dit niet te doen. Als ik terugkrijg, wou ik dat ik het niet gedaan had. En toch heb ik het gedaan. En dat is de allereerste alarmbel dat er iets tussen die andere persoon en jou gebeurd is. En het kan op allerlei gebieden. Het kan in een relatie. Dat kan in een winkel zijn geweest met een heel beendige verkoper. Dat kan in een werksituatie geweest zijn. Maar het is de allereerste alarmbel dat er iets gebeurt. Ja, en I dat moet je je dan bewust zijn. Ineke Sleus van, van Bureau Halt. Ik heb het idee dat die jongeren ook lekker kunnen manipuleren. Hoe nou, ga je daarmee om? Nou, wat je wel heel erg ziet, we hebben bijvoorbeeld ook een agressieregulatietraining. regulatietraining. En juist de jongeren die daarin komen, daar gaan we dan heel erg op het moreel redeneren zitten. Dus kijken van, wat zegt die jongen en wat zit er nou eigenlijk achter? Want de perfecte antwoorden kennen de meeste jongeren wel. Van nee, ik steel nooit. En nee, ik, vriendschap is heel belangrijk. en uh, <lacht> Eerlijk zijn, eerlijk zijn nee. vind ik ook heel belangrijk. Maar als het bijvoorbeeld gaat om een, uh, uh, bijvoorbeeld het stelen, het helen. Uh, je krijgt van een vriendje een cadeautje. En, of je hebt een verjaardag en je wil een cadeau meenemen, je hebt geen geld... en je gaat een telefoontje stelen, mag dat dan? Ja, want vriendschap is heel belangrijk. Oh ja. En dan vragen we door. Ja. Want ja. dan zeg ik, ja, maar ik heb geen geld om iets te kopen. Dus jullie ja. manipuleren hen, zij manipuleren jullie. Dat is Omdat één. de samenleving er beter van wordt. Oh, ja. want, uh, ja. je mag je het dan? Mag ziek. In principe, voor een goed doel mag het. Dan ben je in feite met contra-manipulatie bezig. Wat ik wel aardig vind hierin. Want ik heb zelf ook een tijdje als arts in de gevangenis gewerkt. En dan maak je natuurlijk ook de nodige interne dingen mee. Um, ik beschrijf, mijn boek beschrijft de situatie waarin twee jongens op een scooter worden aangehouden door een agent. en zich onder een boete uitpraten. En wat die jongen doet is in feite een hele rij uh, smoezen opzommen... die onderling bijna tegenstrijdig zijn. Maar die hij uitdoet is binnen een paar seconden... al zijn smoezen uitproberen... en diegene waar de agent op reageert, daar gaat hij op door. Mm. En alle anderen zijn in één keer vergeten. En ik beschrijf dat ook onder uh, de lerende manipulator. Want je ziet namelijk dat jongeren, maar ook volwassenen... die manipuleren, steeds slimmer worden. Vaak leren ze niet af om het te doen... maar ze leren het steeds behendiger te doen. Mm. Ik beschrijf dat ook bij een leidinggeven. Want dat is uiteraard een waar gebeurd verhaal. En die... Uh, dat is een tekst die ben ik nooit meer vergeten. Die moest een man met alcoholproblematiek. Moest hij iedere keer aanspreken, als hij hem weer betrapt had op drinken. En die leidinggevende zei van weet je wat nou mijn probleem is? Iedere keer als ik hem laat weten dat ik hem betrapt heb, maak ik me slimmer. En over een maand betrap hem niet meer. En dan riemmer. denken we dat het probleem over is. Maar ondertussen is hij gewoon zo behendig geworden dat hij precies weet hoe je kan voorkomen dat ik hem betrap. En dat is het grootste probleem waar je met manipulatieve mensen tegenaan loopt. Oké, okay, er valt nog heel wat te leren. Uw boek. De informatie daarover zetten we op de website. Dit is de dag .nu. Luistert naar dit is de dag op Radio 1 On cloudy day in early fall she needed some affection this little helpless soul trapped and feeling lost so many doubts no one hears her voice Angela Moira Timmit. Martijn Sanders. Gisteravond was Joop van der Ende te gast bij de collega's van kunststof En daarom vertelde hij hoe hij te midden van alle bezuinigingen op de kunst... tot een prima samenwerking is gekomen met premier Rutte. En dat klonk zo. Bijzonder is dat er een dialoog ontstond en dat er een plan uitgekomen is... zonder dat het kabinet 1 euro toch heeft moeten betalen. Het heeft hij toch mij geholpen en een aantal anderen... VSB Fonds, Prins Bernhard cultuurfonds Fonds, Bankierenloterij en de en Van Ende van Foundation. geholpen om een aantal veranderingen in vergunningen aan te brengen. Normaal gesproken had dat jaren geduurd. En hij heeft dat snel gedaan. Omdat ik steeds heb uitgelegd. het is fout wat er gebeurt. Maar is het toch een positieve dialoog Ook met Zijlstra. En er is op een geweldige manier samengewerkt. Dus het, dat vertelt kunstenwereld, let op staan niet te roepen en te schrijven. Je hebt het aan jezelf te danken. Je moet je verdedigen. Ja, Joop van den Ende zegt dus... er is voor de kunst wel degelijk een wereld te winnen in Den Haag... maar dan moet je, ja, moeten mensen als u stevig lobbyen. Wat vindt u ervan, wat hij zegt? Uh, het is heel goed wat hij gedaan heeft. Ik denk dat hij het had over dat blockbusterfonds hè, wat uh, uh, voor grote manifestaties een, uh, een budget te beschikking kan gaan stellen. En daar zijn via de loterij bepaalde vergunningen gegeven. De loterij mag daar mm -hmm. prijzen in natura dan uh, voor verstrekken. Uh, heel goed. Maar uh, ja, je kunt je, op het ene licht, uh, kunt je op het ene lichtpuntje storten en zeggen fantastisch. Maar je kunt ook kijken wat is het hele panorama. En het hele panorama vind ik met name als het helemaal niet gaat... om de blockbuster, maar bijvoorbeeld om de jonge kunstenaar... heel erg dramatisch. ja. Nou, ik geef je wat voorbeelden. Uh, jonge kunstenaars die van diverse academies komen... die konden in productiehuizen beginnen hun eigen producties te maken... onder uh, deskundige leiding. En op die manier hand zich ontwikkelen... richting kleinere en later de grotere theaters. En dat is allemaal voorbij? Dat is allemaal afgeschaft. De jonge beeldende kunstenaars die heel talentvol zijn... en door konden stromen naar de drie topopleidingen... op dat terrein in Nederland. Uh, de Jan van Eijk... Uh, de ateliers 63 en 6, de Rijksacademie... Uh, daar worden, als ik het goed heb, uh, iets van 100 plaatsen afgeschaft. En daar blijven er blijven nog maar 25 plaatsen uh, over. Ja, ja, en ja. Uh, alle kunstenaars die zo'n beetje nu van middelbare leeftijd zijn... die enig succes hebben in Nederland... hebben op die Rijksacademie of op die andere academies uh, gezeten. Ja. Diezelfde Joop van den Ende noemde het cultuurbeleid van Rutte bijna gevaarlijk. Hoe zou u het noemen? gevaarlijke uh, gevaarlijk punt. Ik zou het woord bijna weglaten. Ja, en dat bijna dat is dat het... lichtpuntje waar Joop het over heeft. Ja. En nogmaals, uh, ik steun dat. En het lijkt me heel goed. Maar het bedient maar een hele specifieke sector. Ja, ziet u het, het nog veranderen na de verkiezingen? Uh, dat hangt er vanaf of je een heel ander kabinet krijgt. En daar krijg je een hele politieke discussie uh, over. Als je goed gaat tellen hoeveel zetels er in de Kamer... Uh, eigenlijk beschikbaar zijn om een kabinet uit te vormen... als je daar de meest populistische partijen niet meetelt... Nee. Dan hou je heel weinig over. En dan geldpotje... kom je eigenlijk bijna op dit kabinet weer uh, terecht. Ja. Maar het geldpotje... En dus ook op dit beleid. Het geldpotje is natuurlijk ook behoorlijk leeg. Ja, er is 200 miljoen bezuinigd. Ja. Maar dat, dat is vind ik uh, zo lastig. Ongeveer 25 van de hele kunstbegroting is bezuinigd. Ja. Maar ik denk dan altijd, het moet toch ergens vandaan komen. Nee, kijk, ik vind het niet erg dat er bezuinigd wordt. Ja, natuurlijk vind ik het wel erg dat er bezuinigd wordt. Maar ik vind het begrijpelijk dat er bezuinigd wordt in deze tijd. Maar ik vind dat dat oordeelkundiger had kunnen gebeuren... dan nu het geval is. Vorige week. En dat er met name uh, diegenen die kwetsbaar zijn... en hun stem heel moeilijk kunnen laten horen... dat die door de regering in bescherming genomen worden. En uh, dat gebeurt op dit ogenblik. Niet juist de kwetsbare sector wordt uh, geschaad en aangevallen... en, uh, en eigenlijk verwijderd. Vorige week en dat was, gaat op de uh, lange termijn. Als ik die ene zin nog ja, even... nog één. <laughs> we hebben het over de bodem van de piramide. Maar over een aantal jaren is dat het midden van de piramide. En die heeft een enorme knauw gekregen. Waardoor uiteindelijk de top uh, zal worden geschaad En dit, dit is een effect wat jarenlang het Nederlandse kunstklimaat gaat aantasten. Vorige week was het advies van de Raad van Cultuur. Ja. Uh, daar werd ook met name cultureel ondernemerschap beloond. Hè? De gezelschappen ja. uh, en musea die zich daarmee bezighouden... die krijgen, die krijgen geld, de rest niet. Ja, dat is niet waar. Dat is, dat is het ernstige. Het, het, dat is, het is een soort lipservice geweest aan het cultureel ondernemerschap. Maar neem die musea die u net noemt. De twee musea die, denk ik, het meest cultureel ondernemend zijn. Dat zijn het Mauritshuis die net 22 miljoen euro heeft binnengehaald... om hun gebouw te renoveren en te vergroten. En het Scheefvaartmuseum, wat helemaal is gerenoveerd wat wordt... ook een dergelijk bedrag zelf als cultureel ondernemer heeft binnengekregen. Dat zijn precies de twee musea die het meest negatieve oordeel... van de Raad van Cultuur hebben ja, gekregen. Dus dat klopt en ik vind niet. dat dus Rijksmuseum ook... Uh, ik vind het onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Ja. Toch, hè? u bent zelf juist zo iemand die uh, er alles aan doet... om zelf geld uh, binnen te slepen. Hè? Dat deed u als directeur van het Concertgebouw... Uh, de, de, via de foundation van Joop van den Ende. Daar is hij weer. Uh, is dat niet gewoon de manier? Jawel, maar dan zou het erg prettig zijn... als je vervolgens werd beloond voor de prestaties die je geleverd uh, hebt. Nou, de beloning uh, is dat geld, toch? Uh, ja, maar wat je dus vaak ziet... is dat instellingen die cultureel ondernemend zijn... en ik noemde net de voorbeelden in de museale sector... daarop negatief worden afgehekend. Ja, en dat ja. zou dus echt nou, we, anders we, we moeten zijn. Er is functie. een uh, commissie geweest, de commissie Cultuurprofijt... waar ik voorzitter van was. Uh, dat dus een commissie door minister Plasterk... toen hij cultuurminister was, ingesteld. En die heeft een heel systeem ontworpen... waardoor uh, als je cultureel ondernemend was... en je had daarbij succes dan zou je extra worden beloond. was een pot geld, waar je dan een soort premie uit uh, kreeg. Dat systeem is door Plasterk ingevoerd. Dus die, dat rapport ging dus niet in de prullenbak, maar werd uitgevoerd. En het eerste ongeveer wat Zelstra gedaan heeft, is dat systeem overboord gooien. En dan ondertussen heeft hij de mond vol over cultureel ondernemerschap. En praat zichzelf dus, ja. naar mijn gevoel, grandioos tegen. Wat ik nou zo lastig vind, hè? nou hebben we het met u over geld... En, en dat het te weinig geld is voor die kunstsector... En tegelijkertijd heb ik nu begrepen dat er wat ophef was... over uw aankomende salaris als uh, uh, Brabant inderdaad uh, culturele ja, hoofdstad Ik wil u dat wordt. best uitleggen, want dat is een gigantisch misverstand. Ten eerste, ik ben op dit ogenblik uh, heb ik helemaal geen salaris. Ik ben adviseur van culturele hoofdstad vanuit een bureau... wat ik zelf verder betaal. En ik krijg een uurbedrag, net zoals Berenschot dat uh, doorrekent. 1500 per dag, die, toch? Dat klopt, uh, ongeveer de helft van de prijs van de senior adviseur van Berenschot. Maar dat geeft niet. Uh, daarvoor moet ik al mijn eigen kosten van dat bureau bijvoorbeeld... en het secretariaat wat ik heb, mijn boekhouding, allemaal zelf betalen. Ik heb ook geen auto van de zaak, ik heb geen chauffeur van de zaak. Betaalt u en dat zelf? Dat betaal ik zelf, uh, voor zover ik het niet kan declareren. En uh, wat allerbelangrijkste is, ik heb geen enkele uh, zekerheid. Nee. Ik, als ik kan, het niet ik, doorgaat, gaat het niet, niet door. Nee, nee, gaat het dus is nog veel erger, aan. als Super. ik als vandaag mijn bazen... Uh, commissaris van de koningin en met name de burgemeester van Den Bos. de heren van de Donker Rombouts. zeggen: Nou, die Sander staat me niet aan. Ze dus kunnen me vandaag op straat ja. zetten. Maar daar nou heb we niks En dan, ik nee, het idee. Ze laat die zin nog even afmaken. Zij zelf, want daar wordt het mee vergeleken. Uh, hebben dan een rechtszekerheid, ja. uh, wachtgelden en dergelijke. Dat heb je als adviseur nee. niet, je hebt gewoon vanaf de ene dag op de andere geen inkomsten. Nee, meer. Nou heb ik wel het idee dat u zo, u heeft toch wel dertig commissariaten en functies, en nee, dat hoor. komt natuurlijk helemaal goed Zou ik met ik tijd u. hebben om bij u te zitten. Nee, uh, wat, oh, wat fijn dat u <laughs> bent wat, wat moet u gaan doen voor Brabant? Ja, wat zo, uw dat taak? is nou eens een goede vraag. Uh, <laughs> de rest tot nu toe Hè? nog niet? Oh, fijn. Oh, dat, oh, dat, ging wel, dat ging wel, het ging wel. Ik, ik moet ervoor zorgen dat de plannen zo spannend zijn... dat een jury, een, een gedeeltelijk nationale, gedeeltelijk internationale jury... Uh, eind 2013 zegt, uh, Eindhoven moet het worden. Want Nederland mag culturele hoofdstad leven? Ja, dat is voor 2018. En er zijn vijf uh, steden en regio's over in de, in, in de strijd. Leeuwarden, Den Haag, Utrecht, Maastricht en Eindhoven. En die maken allemaal plannen, een zogenaamd bidboek... Hè, net zoals bij, als je Olympische Spelen wilt binnenhalen... En uh, op die plannen word je beoordeeld. Waarom kan Brabant winnen? Uh, waarom gaat Brabant winnen, vroeg u? Kan. No, je kan. Oh, oh. Uh, ik zeg gaat. Uh, dat is omdat wij het meest uh, innovatieve plan hebben. Wij hebben met Eindhoven als culturele hoofdstad een enorme troef. Want? Uh, Eindhoven is uh, gekozen internationaal, wereldwijd, tot de meest slimme regio van de wereld. Ja. Daar is een enorm samenwerkingsverband tussen aan de ene kant... het Sector onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Waanzinnig intensief met elkaar samenwerken. Ook binnen het bedrijfsleven zie je in Eindhoven, met groot is natuurlijk ASML en nog steeds Philips, maar nee, honderden, duizenden kleine bedrijfjes. die heel erg innovatief met elkaar samenwerken. Heb je Hier een, komen voorbeeld? De, een voorbeeld? Uh, nou, er is een, bijvoorbeeld een bedrijf wat uh, was verzelfstandigd. Dat maakte uh, ledschermpjes ja? uh, voor Philips. En die hadden een nieuw idee verzonnen... waardoor die letschermen veel groter kunnen worden... en bovendien in het, in het zonlicht zichtbaar uh, kunnen zijn. Uh, met olie. Hoe het werkt weet ik ook niet. Maar een soort olieschermen. En dat bedrijf is inmiddels alweer doorverkocht naar Samsung. Okay. Ik moet u onderbreken. Nou, dat dan... vind ik wel jammer. Ja, het spijt, me, maar we hebben ook nog een dichter... en dat moet u wel aanspreken. Dat spijt wel. Als kunstminnaar. Frits Kriens, goedemiddag. Hallo. Wij gaan graag naar jou luisteren, naar jouw gedicht. Oké. Okay. Cultuur. Hang niet meteen kritiekloos aan zijn lippen... Wanneer uw baas als vos de passie preekt, maar let als loonsgraaf extra op uw kippen. En wie met woord of daad de draak soms steekt, met ons gezag, wordt flux naar hals verwezen, waarvan de hardste crimineel verbleekt. Dan heeft u bij Defensie niks te vrezen. De leiding daar is eerlijk en humaan. uw Uw loopbaan kansen zijn er uitgelezen. Volwassen zelfrespect, geen grootheidswaan. Het plan van Brabant Culturele Hoofdstad. 2018 mensen, dat belooft wat. Het stille eentje blijkt een trotse zwaan. Frits Kriens, stadsdichter gemeente Leudal. Dankjewel, Frits. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is het dagpunt nu. Hartelijk dank ook aan onze gasten. Marcel de Haas, Ronald Sieker, Martijn Sanders en enige sleutjes van Bureau Halt. Zometeen, na het nieuws van drie uur, zijn we bij u terug met een reportage uit Syrië over een Nederlander in Syrië. Tot zo.